Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump is weer wakker en hij legt zich nog steeds niet neer bij de verkiezingsoverwinning van Joe Biden. Op Twitter herhaalt hij nog maar eens dat er wat hem betreft nog helemaal geen winnaar is van de Amerikaanse verkiezingen. Trump roept al een tijdje dat zijn tegenstander verkiezingsfraude heeft gepleegd zonder dat daar echt bewijs voor lijkt te zijn. Joe Biden krijgt inmiddels van alle kanten felicitaties, maar ook van de Britse premier Johnson. En dat is opvallend, want Biden heeft nogal wat kritiek op hem gehad en ook op de Brexit noemde hij een grote fout. Maar Boris Johnson denkt dat het wel goed komt tussen hem en Joe Biden. You have the United States and Britain standing together as they have done many times uh, in the past to protect those values. So there's, there's far more, uh, I think, that unites us than divides us. Bij een protest tegen de coronaregels in de Duitse stad Leipzig zijn journalisten aangevallen, zegt hun vakbond. Gisteravond gingen daar zo'n 20.000 mensen de straat op. Het liep uit de hand toen actievoerders barricades in brand staken. De politie roept aangevallen journalisten op om zich te melden. In Overijssel zijn vannacht twee mannen aangehouden met hun kofferbak vol illegaal vuurwerk. Bij een verkeerscontrole vond de politie bijna 1000 kilo van het spul. Er wordt extra gecontroleerd. De verwachting is dat veel Nederlanders hun vuurwerk nu uit het buitenland halen. Omdat knalvuurwerk en vuurpijlen hier niet meer mogen. En ben je eindelijk van corona af, krijg je het een half jaar later weer. En ook nog eens veel erger dan de eerste keer. Herbesmettingen komen vaker voor dan eerst werd gedacht. Het gebeurde ook bij Arjetten. Ze herkenden meteen de symptomen. Ik wist het eigenlijk zonder de test, had ik al zoiets van nou volgens mij heb ik het weer. Die druk op mijn borst, die pijn in mijn longen, um, weerverhoging, zware vermoeidheid, zware hoofdpijnen. Dus ik had wel zoiets van nou volgens mij, uh, ja volgens mij heb ik weer corona. Om met zekerheid te zeggen dat iemand voor de tweede keer corona heeft, is er eigenlijk genetisch onderzoek nodig om beide keren met elkaar te vergelijken. Dat onderzoek wordt bijna nooit gedaan. Er zijn in Nederland nu ongeveer tien dubbele besmettingen bekend. Het weer vanavond en vannacht kan er lokaal een buitje vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Opnieuw op de meeste plekken droog. En een graadje of op 15. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N201 Hilversum-Uithoren staat bij Vinkeveen een file van 2 kilometer. de vertraging is daar ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I'm like you. We gingen terug naar de tweede helft van de jaren 80 met deze van Terrace Grand Derby. En wishing well. Het is even na vier uur Zandvoort. Een hele goede middag en welkom terug. U drie van Zandvoort op zondag. Op deze zonnige zondagmiddag Ik zie je nog een klein beetje zon. Want het begint inmiddels al een beetje schemeriger te worden. Albert Jan en kouder. En kouder, ja, ja, kan... ja, voel je de temperatuur uh, naar beneden? Gaan, klopt. Gaan. Zonnetje weg, temperatuur weg. Oké, okay, nou we gaan zo even kijken wat de temperatuur is op de thermometer buiten. Goed, wat gaan we doen? Derde uur van Zandvoort op zondag live vanaf de Tolweg 10a. Uh, wat gaan we doen? Over een tweetal platen gaan we, hebben we pit report. Ondanks het feit dat er niet gereist wordt uh, in de Formule 1... ...hebben we natuurlijk wel nieuws uit de wereld van de Formule 1... ...en wel tijdens Pit Report over een tweetal nummers. Uh, straks hebben we natuurlijk ook de eindstanden van de vandaag in de Eredivisie gespeelde wedstrijden. En uh, kijken we even vooruit welke wedstrijden er nog gespeeld gaan worden vandaag. Uh, om half vijf hebben we natuurlijk de dieren van de dag. Hadden we gisteren Jack en Siam. Uh, Siam heeft inmiddels een thuis gevonden... Dus we hebben vandaag Jack en Roddy in de aanbieding Dieren van de Dag om half vijf. Het gedicht van de dag, heel simpel, heel simpel de, de, de, de, tekst is het. De tekst niet, maar simpel nummermuziek. Het gaat namelijk over muziek. Muziek. Dus dan is het voor jou aan jou overgelaten wat je daarop denkt te gaan draaien daarna. In ieder geval het gedicht van de dag gaat over muziek. We hebben natuurlijk om vijf over half vijf, tien over half vijf hebben we Zandvoort op zondag live. Het is een registratie van een live concert uh, waar in die tijd nog heel veel mensen naartoe konden gaan en uh, tijdens de corona is dat natuurlijk allemaal een verleden tijd. Vandaar dat wij dan een live registratie doen van een bepaald nummer. Dus liefhebbers daarvan iets over half vijf is het zover voor Zandvoort op zondag live. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel we jan ook weer een gezellig derde uur op de Zandvoortse Radio. Het geluid van Zandvoort. Nogmaals, een hele goede middag en leuk dat je luistert. We zijn er 24 uur per dag hè, op radio, tv en op internet. Je kan ons bijna niet missen. En ook de goede muziek natuurlijk niet. Zo so, ook okay, deze van Arthur Baker en Al Green. En The Message is Love. I've loved, up for you But there was never one like you So darling, so darling don't believe the things that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 Get that been you're more than a in Een heerlijke gouden op de zondagmiddag bij CFM. Je hoort de single van uh, The Drifter. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Inmiddels kwart over vier geweest. Dat betekent dat Albert Jan er weer helemaal klaar voor zit. Niet klaar mee is, maar klaar voor zit. De pit report, want ondanks dat het dit weekend geen reisweekend is... heb je toch nieuws. De Grand Prix van Saudi-Arabië staat vanaf 2021... officieel op de Formule 1-kalender. Max Verstappen en consorten zullen in de havenstad Jeddah... op een stratencircuit gaan racen. Jeddah is de tweede stad van het land in het Midden-Oosten... dat de voorbijgaande jaren al meerdere grote sportevenementen binnenhaalde. Eerder dit jaar sloot de Formule 1 een lucratieve deal met de grootste oliemaatschappij ter wereld, Saudi Aramco. De elektrische raceklasse Formule E rijdt sinds 2018 in Saoedi-Arabië... in de hoofdstad Riyadh wel te verstaan. Het ministerie van Sport van Saoedi-Arabië meldt dat de stratenraces... s'avonds in Jeddah in november uh, zal worden georganiseerd. Het wordt de derde Grand Prix in het Midden-Oosten na Bahrein... en de inmiddels traditionele afsluiter in Abu Dhabi. Mogelijk wordt de race in Saoedi-Arabië vanaf 2023 op een nieuw circuit nabij de hoofdstad dat Riyadh georganiseerd. De Formule 1 kalender voor volgend jaar wordt op korte is in, in, inmiddels uh, bekendgemaakt. Zeker is dat er vooralsnog inclusief het nu officieel bevestigde Saoedi-Arabië 23 Grand Prix op de lijst zullen staan. De overige 22 races zijn normaal gesproken de wedstrijden die op de oorspronkelijke kalender van 2020 stonden. Zoals gezegd, de Grand Prix van Nederland in Zandvoort zal, zoals de media deze week melden, op 5 september worden verreden. De twee Grand Prix's in de Formule 1 in Bahrein worden verreden met niet meer dan een handjevol toeschouwers. De, uh, dat maakte de organisatie van de Grand Prix van Bahrein afgelopen zaterdag bekend. De wedstrijden vinden plaats op 29 november en 6 december op het internationaal circuit of Shakir. De Grand Prix van Bahrein werd vroeg in het jaar uitgesteld, maar november vanwege de, naar, naar voor november vanwege de corona-epidemie. Vanwege beperkingen elders wordt er een week later nog een wedstrijd verreden op een ruimer circuit. De organisatie meldt dat er een beperkt aantal tickets beschikbaar is. Die zijn bestemd voor zorgmedewerkers en hun familie die een geweldige bijdrage hebben geleverd aan de strijd tegen de pandemie. Na de wedstrijden in Bahrein volgt alleen nog de Grand Prix van Abu Dhabi op 13 december. De eerstvolgende race is op 15 november wanneer Lewis Hamilton in Turkije zijn zevende wereldtitel kan veroveren. Alexander Albon ligt dit seizoen geregeld onder vuur omdat hij niet presteert. Tot dusver was geen enkele zo uitgesproken als de voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve. Hij is Red Bull's slechtste tweede coureur ooit, maar wordt beschermd door het teammanagement, al dus de Canadese ex-coureur, over het teamgenoot van Max Verstappen. Die vrijwel elke race wordt overklast door de Nederlander. Albon krijgt nog altijd het vertrouwen, maar heeft niet het niveau van een Red Bull-coureur, zo stelde Villeneuve als analist bij Sky Sports Italia. Albon zit alleen bij Red Bull vanwege zijn paspoort. Hij wordt beschermd omdat Red Bull voor de helft in Thaise handen is. Dat was uh, een duidelijk statement van Jacques Villeneuve. Kijken we nog even naar de stand in het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton uh, fors 4 aan kop met 282 punten. Gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas met 197 uh, punten. En op een derde plek vinden we Max Verstappen met 162 punten. Nummer 4, Daniel Ricciardo heeft 95 met een beetje, nou als je dat een beetje zo bekijkt, zal Max Verstappen dit jaar in ieder geval als derde eindigen. En wie weet, misschien zelfs als tweede. Maar ja, je weet het niet. Nou, daar gaan we wel voor, die tweede plek op het jaar. Daar gaan we zeker voor. Oké, okay, dankjewel. Tot zover de Pitt Report op de zondagmiddag. Zandsport op zondag. Ja, ja, we hebben nog uh, iets meer dan uh, drie kwartier. Nee, iets minder dan drie kwartier te gaan. Met onder meer het Dier van de Week en het Gedicht van de Dag. En de mooie sos van Albert-Jan. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. Heerlijk zo op de zondagmiddag met Survivor op de radio. In de Burning Hearts. De muziek van Survivor en de Burning Hearts. Ja, we gaan het even hebben over het uh, voetbal. Ik denk dat jij uh, niet zo blij bent uh, met op zich uh, die uh, eindstand van de wedstrijd uh, Feyenoord-Groningen, Albert John. Nee, niet zo, nee. Nee, hè? Nee, want uh, wat is daar gebeurd? Uh, Feyenoord uh, lang, stond lange tijd op 1-0 en uh, vlak voor de tijd... Uh... Wist Feyenoord de, de tweede te scoren, dus Feyenoord FC Groningen 2 tegen 0. En dan uh, vanmiddag om uh, kwart over 12, ja, voor de Amsterdammers even. Heeft uh, uh, FC Utrecht tegen Ajax gespeeld. Eindstand van die wedstrijd, mocht je het nog niet weten, dan weet je het nu. 0 tegen 3. En ook uh, om half drie begonnen was Vitesse thuis tegen FC Emmen. Eindstand 3-1. Dus zometeen om uh, kwart voor vijf uh, gaat die gespeeld worden. SC Heerenveen tegen AZ. Wat een mooie pot. En om acht uur, de klapper van de dag... PSV ontvangt altijd lastig, Willem II. En dan was ik van de week even door de muziek heen aan het uh, snuffelen. En uh, toen denk ik van... Hey, je hebt nog die hele oude plaat van... Uh, die ken je waarschijnlijk wel. Uh, Albano en Romina Power. Jazeker. Ja, hè? ja die ken je nog. Van die zoetsappige liedjes. Ja, ja, ja wel en weet je, wel weet, weet je wat nou het leuke is? Nee? Ze zijn weer bij elkaar. Okay. Want het was echt een koppeltje. Hè. Ze waren getrouwd en dergelijke. En uh, jaren geleden hebben ze onwijze ruzie gehad. En uh, wilden ze niks meer van elkaar weten... Totdat uh, iemand ze allebei op een uh, verjaardagsfeestje uitgenodigd uh, hadden. En toen zei die ene van, uh, nou als die ander niet komt, uh, dan uh, kom ik niet. En die andere zei dat ook over die ene. Maar uiteindelijk zijn ze toch allebei naar uh, dat verjaardagsfeestje toegegaan. En uh, ja, daar hebben ze gewoon met elkaar gepraat. En toen zeiden dus ze van, nou ja, je bent eigenlijk best wel aardig. <lacht> ja, jij eigenlijk ook wel. Zullen we weer wat gaan doen in de muziek? En uh, zo komen ze weer bij elkaar na ruim 30 jaar. Okay. Maar het gaat uiteraard om die hele grote hitfondsen. van zijn. En die hebben klaarstaan, want daar moest ik over denken. Inderdaad, een beetje zoet maar dat moet kunnen hè zo nee, voor, voor de diertjes van de week. Vicini come bambini la felicità.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 is een opmerkelijk verhaal dat uh, Elbano en Romina Power... dat ze weer bij elkaar zijn. En inderdaad, meer dan 30 jaar geleden... scoorden ze samen hun hits met uh, Felicita... die we zojuist voor je draaiden op de Zonvoorts Radio. Erachteraan, You're My Number One... de single van S-Club7. Omdat ik die erachteraan draaide, Albert-Jan... moesten de diertjes even in het hok blijven. En, uh, maar uh, ze mogen er nu uit. Dieren van de week. Ze zijn er nog. Uh, allereerst, Rodi. Rodi voelt zich geen koning die heerst over het land. Ik vind alles nog heel erg eng. Aandacht kan ik nog niet van genieten. Mijn verzorgers brengen me lekkere hapjes, dus een beetje koning voel ik me af en toe toch wel. Met die lekkere hapjes vertellen ze me dat ze niet uh, eng zijn... en ze proberen me op mijn gemak te stellen door zachtjes tegen me aan te kletsen of voor te lezen. Ik ben samen binnengekomen met mijn broer. Ons baasje is helaas overleden. Wat we zoeken is een rustig huis zonder andere dieren of kinderen... maar wel een tuin, want dat, die ben ik gewend. Dan hebben we ook nog uh, Jack. Jack is een gezellige kater van bijna zeven jaartjes oud. Hij is een echte knuffelkont, maar dit doe ik alleen op mijn voorwaardes. Ik ben namelijk wel een beetje verlegen naar mensen die ik niet zo goed ken. Maar als ik je eenmaal goed ken, heb, heb leren kennen... dan kom ik om, wel om aandacht vragen. Zo vind ik zelf borstelen... borstelen. Heerlijk en kan, ik mij ook optillen als ik, kan je me optillen als je rustig bent. In mijn vorige huis woonden konijnen en deze liepen los in de tuin. Dit vond ik geen probleem en zou dus prima in mijn nieuwe huis ook kunnen. Wel vind ik kinderen echt heel eng, net als honden. Zijn er oudere kinderen aanwezig die rustig zijn... wil ik best kennis maken om ze beter te leren kennen... om te kijken of er een klik is. En waar verblijven Jack en Rody? J Jack en Rody verblijven in het dierenthuis Kennenland, Keesomstraat 5...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 Love Affair en The Everlasting Love. Nou, het is er tijd voor, uh, Albert-Jan, uh, Sos Live. Wat heb je uitgekozen? Nou, Jij ja, ja, had uh, gisteren uh, Rita Franklin uh, ja. met een uh, nummer van uh, jouw favoriete zangeres. Hoe heet, Carol, King. Carol King. Uh, tijdens een van de Kennedy Center Honors. Ik heb even nagekeken wat dat is. De Kennedy Center Honors zijn namelijk prijzen die het Kennedy Center in Amerika uitreikt aan kunstenaars die met hun werk een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de cultuur van de Verenigde Staten. Bij de jaarlijkse uitreiking worden namelijk liedjes van de groep of artiest... ...vertolkt door een andere bekende muzikant. En de eerste ceremonie was zelfs al in 1978. met wie, Weet je wie toen werd on onderscheiden? Nee, Fred Astaire. Ken je die toch? Ja, jeugdje. Dat was, ho, ho, ho, dat was een van de ho, ho, ho, ho. eerste. Maar wij, dat, wat jij gisteren draaide, dat kwam uit 2012. Dat nummer van Aretha Franklin. Tijdens dat concert, waar ook uiteraard een president aanwezig was werden naast, naast, uh, uh, naast uh, die zangeres die jij nog net noemde... Carol King. Carol King, Ook Buddy Guy, Dustin Hoffman, uh, Jimmy Page... en Robert Plant en David Letterman geëerd. Maar daarnaast ook de groep Led Zeppelin. En Led Zeppelin uh, zit dan ook in de, in, de, in, de, in, de, in de loge... te kijken naar uh, een andere artiest... Die, de zaak, die een nummer van hun vertolkt. In dit geval was het Beth Hart. En... Uh, een grappig verhaal is dat achter de drums zat, zat een, even kijken, een Bonham. Maar Jason Bonham. Dat, was dus de, dat is de zoon van de John Bonham. En die speelde de drums in Led Zeppelin zelf. Uh, ik zou zeggen, geniet u. Als u alleen thuis bent, zet hem iets harder. Want hij wordt op een gegeven moment toch wel een beetje, een beetje ruig. Daarna wordt het nog heel mooi rustig met een groot gospel choir op de achtergrond. Luistert naar Beth Hart en samen met Jason Bonham op drums... naar de klassieker van Led Zeppelin... Uh, Stairways to Heaven. Wij gaan ervan genieten en daarna het gedicht. Ladies and gentlemen, from heart... Anne en Nancy Wilson... Wat fantastisch, deze Albert-Jan. Inderdaad, kippervel hoor, gewoon. Ja, echt zelfs die uh, oude, die, die mensen, die originele Led Zeppelin. Ja, ja, hoe ze en, erbij en zitten. Die je zomaar achter de drums zitten. die zitten. Die zitten te kijken, joh. Was... Echt, uh, echt helemaal briljant, geweldig. Goed, dus, nou goed, die... naar uh, de, de huidige stand van zaken. En uh, dat betekent uh, Zandvoort uh, op zondag met een mooi gedicht van de dag. Even bijkomen hoor, nu, met uh, het gedicht... Muziek! Ik loop mijn kamer in en dan zet de muziek aan. Het helpt mij bij het bedenken wat ik fout heb gedaan. Ik luister vooral naar muziek met voor mij speciale betekenis. Die mij nog meer doen beseffen hoe erg ik je mis. De muziek die ik op heb staan, ze lijken allemaal over jou te gaan. De teksten zijn de waarheid... die in de muziek zijn verborgen. Deze omschrijvingen... laten mij kippenvel bezorgen. Veel teksten gaan over de liefde... en relaties verbreken. Het gaat dus eigenlijk... over dagelijkse dingen. Ze omschrijven gevoelens... en wat mensen doormaken. Dit zijn nu juist de nummers... Die mij het hardst, het hardst raken. Het liefst zou ik nu zo'n nummer voor je willen zingen. Zodat ik eindelijk, eindelijk eens tot je door kon dringen. De teksten omschrijven mijn verdriet. Ik denk als ik alleen ben en dus niemand die het ziet. De nummers laten mij denken aan jou. Ik denk en ik droog mijn tranen gauw. Ik probeer vaak uit te huilen met mijn tranen raken op. Al zo vaak gehuild, na alles aan mijn kop. De muziek dringt nu tot mij door. Dat ik erin verdiep raak en verder niks hoor. Al weet ik nu dat ik je niet waard ben. Het verandert niet mijn gevoel voor jou sinds ik je ken. Ik mis je als een bloem in het water. Als een baby zijn moeder en als een poes haar kater. Ik loop de kamer uit. Ik zet de muziek uit. Dit... Dit was wederom mijn besluit. be my land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 het net al Jan of ze zo aan het eind van die programma met de top 2000. De top van de top 2000 uh, bezig zijn uh, met uh, de muziek van Led Zeppelin uiteraard uh, in de uitvoering van Hearts. En erachteraan uh, na het gedicht van de dag, uh, music van uh, John Miles. Ja, ja nee, een mooi blokje. Ja, mooi blokje, ja, klopt. Het is een tijd dat ik keer. Uh, ik hoop dat die zoslijst, ZOS-live-lijst, op een gegeven moment dermate de lang wordt... is dat we daar een keer een extra uitzending van ben kunnen Ben je hem een maken. beetje aan het bijhouden? Weet want... je wel, Oké, ja. oké, okay, okay, gelukkig. Is, is, sommige live-uitvoeringen zijn echt... deze kan je ook niet terugvinden uh, in, in, in het systeem wat ik thuis heb. Dus, uh, maar ja, daar verzinnen we dan wel op, wat op. We gaan vrolijk verder. Zo is het. Nou, wij hebben weer een uh, leuke uitzending gehad vandaag. Heel veel onderwerpen gedaan. Volgende week uh, zijn we er weer. Zondag zitten we in Turkije. Ja. Want dan uh, wordt, wordt daar de Formule 1 verreden. Dus uh, dan zijn we er niet. Maar in ieder geval zaterdag zijn we sowieso met de Zandvoort op een zaterdag. En de hele week uh, lekker luisteren naar de Zandvoortse radio. Want uh, in de ochtend hebben we al live uh, radio van uh, 10 tot 12. En ook in de middag van uh, 1 tot 3 live programma's bij uh, CFM. Dus uh, reden genoeg om de hele week te gaan luisteren naar je eigen lokale radio. Ja, en wij worden, dit programma wordt herhaald op dinsdag? Op uh, maandag tussen 3 en 6. Oké, okay, goed. In ieder geval, weet, dan weet u dat ook. Ja. Mocht u nog een keer terug willen luisteren, dan kan dat ook via de app. Ja. En uh, via de website. Sorry, Sats. En uh, nou ja, volgende week uh, zijn we er met Zos en dan de Zaterdag editie. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zondagavond. En tot volgende week. Our Ach, doei really doei!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 And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dubs be silly chumps Just purse your lips and whistle that's